Op de camping, zet de champagne maar klaar. Op de camping, s klokken met elkaar. Op de camping, op de camping, op de camping, op hele nacht alladien. Op de camping, geen papier op de wc. Op de camping, doe je basics in bete. Op de camping, ik wil weg, ik wil naar huis. Ik zit hier nog geen vijf minuten of die hele camping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 Zie u ik een haasje op het strand Op de camping. Laat me nou toch eens alleen Op de campain Al die sukkels overheen Op de camping. Ik wil naar haasje ja, aan u meteen op de camping. Een beetje rustig aan hè? en proberen hier nog bezig te slapen, weet Om half twee s middags, een fatsoenlijk mens zoals ik slaap s'nachts Maar nee, toen liep de halve camping nog te lallen en te schreeuwen in de Polonaise Ja? Met z'n 12 in de kerven! Lekker knus! Bro.